Terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Oftewel, Biliam kon zien in het onzichtbare. Hij kon het ge de geestelijke werkelijkheid waarnemen. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie De Messias van Israël. Sip, ook heel hartelijk welkom weer. Dank je wel. Uh, jij hebt boven deze aflevering gezet de ster en de profeet. Ja. En dan is mijn vraag: over welke ster gaat het en over welke profeet? Nou, oh, dat gaan we ontdekken. <laughs> ah. <laughs> maar dat zijn twee thema's die staan op uh, de messias. En we zijn natuurlijk bezig in deze serie uh, uit het Oude Testament en in dit geval ook nog uit de Torah aan te geven waar het gaat over de messias. Mm -hmm. En ik heb deze titel uitgekozen omdat uh, dat de twee thema's zijn waar we het vandaag over gaan hebben: de ster en de profeet. De ster en de profeet. Dus nou, we gaan dat ontdekken. Ben benieuwd. Ja, kijk, uh, we zitten natuurlijk in een uh, nieuw bijbelboek. De vorige keer hadden we het over Leviticus en de offers. En nu uh, zitten we in het volgende boek, uh, Numerie. Ja. Wij noemen het Numerie en dan gaat het vaak over tellen van het volk en namen. En we slaan dat soort hoofdstukken graag over. Uh, in het Hebreeuws heet het Bamidbar en dat betekent in de woestijn. Dus het, het hele boek Numerie gaat over uh, de veertig jaar dat Israël in de woestijn is geweest. Ja. Dus ze kwamen uit Egypte. We ...zijn in de woestijn terechtgekomen en konden meteen doorsteken naar Israël... ...als ze dat hadden gewild, als ze het hadden gedurfd. En uh, je krijgt dan die, uh, het uitzender van die verspieders... En dat er uh, twaalf verspieders naartoe gaan en uh, die komen allemaal terug. Tien hebben slecht nieuws en twee hebben goed nieuws. Mm -hmm. En het volk gaat eigenlijk als één man achter die tien staat die uh, het slechte nieuws brengt. Het gaat ons niet lukken. Ja. En uh, God is eigenlijk van plan om heel Israël dan maar weg te vragen van waar heb ik het allemaal voor gedaan. Mozes treedt dan in de plaats voor het volk en die zegt nee, u bent eraan begonnen om uh, uw naam groot te maken. U kunt dit niet laten gebeuren. Ja. Um, dus doe, de, doe mij dan maar weg. Nou, dan spaart God ze, maar dan zegt hij wel van: maak rechtsomkeert. En dan moet een hele generatie in 40 jaar uitsterven in de woestijn. En dat is een hele ja, trieste gebeurtenis eigenlijk. Ik heb ooit eens uitgerekend met hoeveel begrafenissen Mozes te maken heeft gehad in die 40 jaar. En hoeveel waren dat? Dan? Nou, ik, het exacte getal weet ik niet, maar het waren er heel veel per dag. Ja. Dus, ze werden zeg maar dagelijks geconfronteerd met de dood. Ja. En dan zie je dat het, het volk Israël uh, op de Sinaï daar de Torah krijgt, het onderwijs krijgt van God. Hoe je in dit leven moet leven en ook in het toekomstige land, het beloofde land waar ze naartoe gaan. En ze maken dan eigenlijk van allerlei dingen mee en dan krijg je een climax. Dat ze eigenlijk voor uh, het beloofde land staan, dat ze van plan zijn om de Jordaan over te trekken. Nou, in die climax wil ik graag dit verhaal vertellen, want dan, dan kom je eigenlijk uit dat ze, ik weet niet of, of mensen de kaart van Israël een beetje kennen, maar als je de Jordaan hebt bij Jericho, eh, dan zie je daar een enorme grote bergketen, ja. wat tegenwoordig Jordanië heet. Mm -hmm. Dat is ongeveer de situatie waar we staan. Ja. Uh, we noemen dat ook de berg Nebo en uh, in hoofdstuk 22, geloof ik, wordt het uh, de Pisga genoemd. Mm -hmm. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Uh, ik wil twee kanten gaan belichten. Uh, er zijn twee Messiaanse profetieën in uh, Numeri. De ene is afkomstig van Bilian, dus een niet-Jood en een, een niet-Israëliet. En de andere is afkomstig van Mozes. Die vinden we trouwens niet in Numeri maar in Deuteronomium. Maar omdat het om hetzelfde momentum gaat, heb ik die erbij gekozen. En uh, het is heel opmerkelijk dat er een, uh, een Bilian wordt gevraagd. Een soort uh, profeet uit de volken, een, een waarzegger, zeg maar, ja. die ja. Israël moet gaan vervloeken. Is dat uh, de bilian met de ezel? Dat is de Biliam met de ezel, ja. ja. Dat zullen de mensen herkennen. Uh, ja, en dan nog een sprekende ezel ook. Een sprekende ezel, ja. <laughs> ja. En we hadden ja. nog meer in deze uitzendingen sprekende dieren gehad, zoals een slang. Ja. En in mijn jeugd was dat een heftige discussie altijd of dat wel kon. Ja. Nou ja, uh, blijkbaar. Maar we hebben het hier over een, een volk, een Moab, en die, komt er, die wil Israël gaan aanvallen omdat ze bang zijn dat Israël hun land verovert. Ze hebben natuurlijk gehoord hoe God met machtige hand Israël uit Egypte heeft geleid en dat ze zo gezegend zijn. Ja. En ze zijn doodsbenauwd voor dat volk en in hoofdstuk 22 zijn ze ter hoogte van Jericho bij de Jordaan. En uh, heel veel mensen die in Israël zijn geweest, kunnen zich dat, dat, dat beeld van, dat, uh, van die is, omgeving wel is, is, is dat ongeveer bij uh, de doodplaats die ze nu gevonden hebben? Kasser al ja, ja die, die ligt nog ietsje noordelijker, okay. maar je zit in dezelfde regio. Ja, ja, dat klopt. Ja. Maar het is het noordelijkste puntje van de Dode Zee. Ja. Dan, uh, dan heb je een soort... Uh, Overgang van Dode Zee naar Jordaan. Ja, nou, dat is een, bijna een doortochtplaats. Nou, dat, dat gebeurt daar dat dus ook. Daar dus, ja. En okay. um, je ziet daar ook gewoon die grote berg, bergketens van Jordanië. En een van die uh, toppen van die bergen is de berg Nebo. Ja. En de berg Nebo kennen we natuurlijk van Mozes. Die van God niet het land in mocht, en maar het land in mocht kijken. Ja. En dat is de berg Nebo. En Biljam wordt ook naar die berg toegeleid. Ik zit het even op te zoeken in hoofdstuk 23 vers 14. Hij komt op verschillende plekken. Samen met die balak. En uh, een van de, als het, als het zeg maar, niet lukt na de eerste keer om een vervloeking over Israël uit te spreken. Dan leidt hij hem naar de... Top van de Pischa en de Pischa. Ja, die Balak was ingehuurd hè? Om een vervloeking uit te spreken. En Biliam was door Balak ingehuurd ja, om een ja, ja. vervloeking Biliam uit te spreken. Ja. ja, en dan zie je dan ja. zie je opmerkelijke dingen. Want in, twee, in hoofdstuk 22 van Numeri, vers 6, daar zegt uh, Balak tegen uh, Biliam, ik heb jou uitgekozen omdat wie u zegent is gezegend en wie u vervloekt, is vervloekt. Ja. Nou, dat kennen we natuurlijk als. ...de profetie die God uitspreekt over Abraham. Ja. Uh, en later natuurlijk voor, ook voor Israël geldend... ...van wie u zegent is gezegend. En dat, dat wordt notabene gezegd over een, uh, voor Israël dan, valse profeet. Uh, een profeet niet uit het volk. Ja. En uh, dat is ook uh, weer het verschil tussen de ene profetie en de andere profetie. De ene profetie is gesproken niet uit het volk... En de andere profetie is dus gesproken door iemand uit het volk, namelijk uh, Mozes. Ja. Maar we zitten in een opmerkelijk gebeuren. Uh, ik ga even door naar hoofdstuk 24. Want daar, daar gaat het mij eigenlijk om. Mm -hmm. uh, Biljam mag vier keer een vervloeking uitspreken en vier keer lukt dat niet. Ja, dat vier keer uh, zegt... Uh, God, jij moet alleen maar dat zeggen wat ik in jouw mond leg. Dat staat ook in uh, hoofdstuk 23. Uh -huh. De Heer legde het woord in de mond van Biliam. Ja. En als je nagaat dat Biljan een niet-Israëliet is, vind ja. ik dat zeer opmerkelijk. Ja, nou, te meer omdat je geld zou krijgen om wat anders te zeggen. Ja, en daar is hij ook nog op uit. Hij wil ja. het eigenlijk ook nog wel doen voor geld. Ja, ja. Maar hij krijgt het niet uit zijn mond om iets tegen Israël in te brengen. En dat vind ik eigenlijk ook wel tekenend. Dat, uh, als God zegt, het is mijn volk en ik wil het zegenen. Mm -hmm. Wie het uh, Israël zegent, wordt ook gezegend. Dan is niemand in staat om hen te vervloeken. Ja. Dat is een beetje een les die ik eruit haal. Ja. Je kunt uh, proberen om Israël te vervloeken... Je kunt de BDS, dus de boycottbeweging, oprichten, maar het zal niks uitwerken, want God wil het zegenen. Ja, het komt als een boomerang terug. En het komt als een boomerang terug, want we zien al eigenlijk, het gevolg van de BDS is eigenlijk alleen maar positief. Ja. De economie uh, gaat alleen maar beter. Ja, precies. Ja. Ja. En eigenlijk vind ik dat ook het verhaal van Biljam, dat je, je probeert vanuit de volken... Het negatieve voor Israël te brengen, omdat je misschien bang bent of uh, hun helemaal van de kaart zou willen vegen. Ja. Liefst in de zee zou willen drijven. Maar het tegendeel gebeurt. En dat zien we ook in het verhaal van William, Dat vier keer uh, uh, de wens om een vervloeking uit te spreken wordt omgekeerd naar een zegen voor het volk. Ja. En zelfs zo'n zegen dat er een messiasprofetie uit voortkomt. Want als iemand een vloek over iemand uitspreekt, dan heeft dat zijn werking. Ja, in de geestelijke wereld zeker. Ja, kijk. Um, het is heel goed te beseffen dat je... We leven in een fysieke wereld. Maar er is ook een geestelijke wereld die wij niet zien. Mm -hmm. De wereld van God met de engelen. En er is ook een wereld van Satan met demonen die wij ook niet kunnen waarnemen. Maar die zich allemaal afspelen in, in, in de hemelen, moeten we ja. eigenlijk zeggen. Ja. En uh, ik geloof dat uh, alles wat in, op aarde gebeurt een hemels-equivalent heeft. Ja. Dus alles wat op aarde is, is ook in de hemel. We zagen het eigenlijk al toen ik de uitlegging gaf over de tabernakel en eh, hoe dat gebouwd wordt, dat God aan Mozes op de berg Sinaï liet zien, het plaatje van hoe het moest worden. Ja. Dus God gaf Mozes een inkijkje in die hemelse werkelijkheid, in ja. die geestelijke werkelijkheid, die we eigenlijk ja. helemaal niet met onze natuurlijke ogen kunnen zien. En zo kon Mozes ook zeggen van zo moet je het maken. Ja. Dus er is een, een hemelse uh, werkelijkheid. En alles wat op aarde is, die, die tabernakel en later ook de tempel, is eigenlijk alleen nog maar een kopie, een soort maquette van wat er in de hemel is. Ja. En zo is het met alles op aarde. En ik geloof, um, als ik um, uh, Daniel in herinnering roep, het uh, uh, boek Daniel. Mm -hmm. uh, Daniel die zit dan in, in uh, ballingschap. En die beseft dan opeens, de ballingschap is bijna voorbij. De profeet Jeremia had gezegd, dat duurt 70 jaar. En in ongeveer het 67ste jaar leest Daniel die profeet. En dan gaat hij naar God, dan gaat hij drie weken vasten en bidden om van God te vragen van wat gaat er nu in de komende drie jaar gebeuren. En dan komt uh, de hemel in beweging op dat gebed en na drie weken ontmoet uh, Daniel de man, staat er dan, een man. Ja. En dat kan bijna weer niemand anders zijn dan de Messias die uh, Daniel daar bezoekt en die zegt van ik heb strijd moeten voeren uh, tegen verschillende koninkrijken, ik zal daar nou niet te veel, veel op ingaan, maar ik moest strijd voeren en er was niemand die met u meevocht dan alleen de engel van uw volk, Michael. En Michael is dus de engel van Israël, ja. met al zijn legers, hemelse legers daarbij. Ja. En ik ben daarin heel plastisch. Dan denk ik van elk land heeft dus zijn leger, zijn ja, ja. hemelse equivalent. Ja. En als er op aarde oorlog is, dan is er ook oorlog in de hemel. Ja. Als er in de politiek gerommel is, is er zeg maar ook in de hemelse politiek gerommel. Ja. Uh, en daarom vind ik het zo belangrijk om te beseffen dat wat je zegt, wat je uitspreekt over een volk, dat dat in de hemelse gewesten ook zijn uitwerking heeft. Of over iemand in jouw omgeving. Ja. Ja, want de tong, eh, van de tong komt leven en dood. Absoluut. Ja. En, maar we zien wel in het verhaal van Biliam naar Israël toe, dat God dat niet toelaat voor Israël. Ja. En daar, ik geloof dat een stokje er... voor. Israël heeft daarin een speciale positie, omdat zij het volk zijn van ja. de Messias. Dat daar uiteindelijk ook het uh, Messiaanse vrederijk zal komen. Ja. Dus de, er zit een soort bescherming om Israël heen. En dat bewijst de geschiedenis ook. Het is het ja. enige volk uit de oudheid dat nog bestaat. Ja, ondanks uh, dat er toch ongetwijfeld heel veel vervloekingen zijn geweest. Ja, tot op de dag van vandaag. Die, ik bedoel, die dus uh, geen stand hebben gehouden. Ja, ik ja. geloof dat God zegt van ik laat dat niet toe. Ja, en, ah, goed, we hebben natuurlijk wel de Shoah gezien. De profeten zeggen ook dat God ook rechtvaardig is en ook bepaalde dingen toelaat. Ja. Uh, om het volk te laten voelen dat het afhankelijk is van hem... Uh, en ook dat er heel veel oorlogen zullen zijn, ook tegen het volk, ja. maar uh, het volk zelf, als volk, zal stand houden. Ja, en en dat, dat is gebleken. Dat is gebleken, ja. ja. Bijzonder, hè? Het, het is ongelooflijk bijzonder. Uh, ik, ik wil eigenlijk uh, uh, met je naar de derde profetie, die staat in uh, nummer 24, mm -hmm. want daar staat dus ook iets over die geestelijke werkelijkheid, uh, nummer 24, vers 4, dan uh, spreekt hij iets vanuit de geest, staat er voor, de geest van God komt over die niet-Jood, die ja. niet-Israëliet, ja. en dan staat er, uh, die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. En we hebben ook bij Abraham al gezien dat hij zag met geopende ogen, en hier staat, uh, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen, oftewel, Biliam kon zien in het Onzichtbare. Hij kon het ge de geestelijke werkelijkheid waarnemen. Ja, precies. Ja. En uh, als hij dan wat zegt, dan spreekt hij ook vanuit die geestelijke werkelijkheid. Omdat God hem dat liet zien. Omdat God hem dat liet zien. Ja. En het is ook mijn verlangen dat wij, uh, ook in onze westerse wereld, veel meer uh, met ontsloten ogen gaan kijken naar zijn woord, ja. maar ook naar elkaar, naar gemeentes ja. toe, naar Israël toe, ...dat we proberen ook eh, dicht bij Gods woord te blijven en dicht bij God te leven... ...zodat we ook met ontsloten ogen in de toekomst kunnen zien. Want ja. door de geest kan dat. Ja, de geest die opent je ogen en die kan je een plaatje laten zien van de hemelse ja, werkelijkheid. Precies, ja. ja. Nou, en, en dan spreekt hij in vers 7 ook iets heel bijzonders uit. Eh, Daar staat water stroomt uit zijn emmers, zijn zaad krijgt veel water... Zijn koning wordt boven aangag verheven en zijn koningschap verheft zich. Mm. Uh, er zijn verschillende vertalingen. Je hebt het Grieks en je hebt het Aramees. En daar zit een beetje een verschil in de tekst hoe dat vertaald wordt. Maar er staat in, uh, in het Arameese vertaling staat een man stroomt uit zijn emmers. Dus niet water, maar een man stroomt uit zijn emmers mm -hmm. en zijn zaad krijgt veel water. En dat zaad is dan weer mannelijk zaad. En de staat niet, eh, krijgt veel water, maar die zal heersen over vele volken. Dus Biliam, een niet-Jood, die krijgt door de geest van God een visioen over de geestelijke werkelijkheid van de toekomst. Die voor ons ja. notabene nog moet komen. Ja. Toen al. En, dan, toen al. Ja. en dan, dan praat je dus over uh, zeg maar uh, 1200 voor Christus. Dus dat is ruim 3000 jaar geleden dat dit werd gezegd ja. en dat, dat moet nog gebeuren. Ja. En er, er wordt gezegd dat er een, een man zal opstaan uit het volk, een messias zal komen die zal heersen over alle volken. Ja. Dus moet je nagaan dat Balak die vraagt, Biljam vervloekt het volk want ze overstromen mij en hij zegt van nee ze zullen jou overstromen. Ja, dat is uh, eigenlijk als je daarover nadenkt van uh, hoe, hoe God zeg maar, in de geschiedenis, in de uh, uh, geschiedenis van Israël, van, van de hele wereld eigenlijk. Ja. Gewoon constant weer laat zien van kijk, en dit staat te gebeuren, en dan staat er ja, gebeuren, en dan staat er ja. gebeuren. En zo mogen wij ook uh, vandaag weten dat God al lang heeft gesproken over de situatie waar wij nu in leven. Ja. En er, sterker, het gaat er ook over, want zijn koning wordt boven Agag verheven. Ja. En uh, we weten uit de latere geschiedenis van Saul, toen heeft hij uh, verzuimd om de koning van Agag uh, om te brengen. Agag moest worden uitgeroeid, want Agag stond voor uh, geweld en alles wat tegen God inging. Ja. Dus dat moest worden uitgeroeid, en hij deed dat niet. En uh, daardoor kon Saul geen koning meer zijn en werd David het. Ja. En je ziet later in de geschiedenis van Esther... dat er een haman opstaat mm -hmm. tegen het volk... die het hele volk wil uitroeien. Die was ook een agagiet. Ja. Die kwam uit dat volk van Agag. Ja. En, je, je, je gaat je dan bijna vragen... waar, waar stond Rietel dan vanaf? Nou ja... Ik weet niet of hij exact van dat volk uh, biologisch afstamt... Ja. maar nee. geestelijk wel. Het het Want het gaat hier over ja. geestelijke zaken. Ja. Ja. Dus uh, het betekent eigenlijk... Uh, Agag is de tegenpartij van Israël. Ja. Agag is de geest tegen Israël. Ja, de antichrist. Dat en, zou uh, nou ja, Agach kun je ook goch voor invullen. Ja. Nou ja, de Jan van Barneveld heeft daar het nodige over te zeggen gehad in de, jullie uitzendingen. Ja. Ik zal daar niks aan toevoegen. Maar uiteindelijk gaat het hier dus om, die strijd tussen de Messias en alle andere volken. Ja, eigenlijk de strijd die dus een stukje hoger ligt tussen God en de duivel. Ja, uiteindelijk is dat, waar, waar we in Genesis mee begonnen, ja. die, die strijd, daar gaat het om. En, zijn... en die Messias is degene die daarover zal heersen. Ja, ja zoals, het, zoals de Satan het eigenlijk gezien heeft toen hij nog in het paradijs was. Dat, hij, hij wist dat, dat dit zou gebeuren. Hij wist ja. dat, uh, ja. dat Jezus zou gaan heersen ja. en niet hij. Ja. ja, Kijk, er wordt wel eens gezegd van als Satan jou herinnert aan je verkeerde verleden, herinner hem dan aan zijn slechte toekomst. <laughs> ja, ja, ja, dat is eigenlijk wat, wat Biliam hier doet. Ja. Die zegt eigenlijk van, uh, Balak, jij wil wel dat ik Israël vervloek, maar ik kan alleen maar zegen erover uitspreken. Sterker nog, dan gaat iemand opstaan die zal heersen over de hele aarde. Ja. En dat is de Messias. Ja, Dus wat je ook probeert. Het gaat niet werken. Het gaat niet lukken. Nee. Ik kan alleen maar spreken dat ja. wat God zegt. Ja. En ik ja, het is wel triest dat er dan toch, hè, ik noemde de Shoah al even, ja. uh, dat die vernietiging, ja. uh, zeg maar, door de eeuw heen constant weer heeft plaatsgevonden. Ja, dat, uh, de geest van Agag ja. waart nog steeds uh, ja. door, het, uh, door de aarde. Ja, maar uiteindelijk zal dat uh, veranderen. In vers 9 wordt er ook gezegd: hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw. Ja. als een leeuwin, wie zal hem doen opstaan wie u zegent is gezegend, wie u vervloekt is vervloekt ja. dat is eigenlijk die zegen die aan Abraham werd gegeven Biliam kan dus niks anders doen dan Israël zegenen ja, precies. en dan denk ik wij, wij moeten dat ook gaan doen als ja. wij gehoorzaam willen zijn aan Gods plan ja. dan moeten we Israël gaan zegenen want uh, uit hen komt de Messias voort dat zegt trouwens Paulus ook in Romeinen uh, uit hen komt de Messias voort maar die Messias is als een leeuw, leeuw van Juda. Die, die de septer zal hanteren. Die uiteindelijk de septer zal hanteren. Dus wat je hier in die profetie van Numeri tegenkomt, is eigenlijk wat wij in negen, Genesis 49 over Juda hoorden. Ja. Het is niets anders dan een herhaling van zetten. Ja. Het is dat wat aldoor werd beloofd aan Juda en aan Abraham: God gaat het gestand doen. En ook al gaan wij mensen daartegen in. En Huren we waar, zeggen ze, wat ook in, ja. het zal geen uitwerking krijgen. Ja, en ook al gaan we soms zelfs een detour maken, een, een omweg maken om, uh, omdat we denken dat dat beter is. Ja. God blijft zijn paaltjes neerzetten. Hij gaat gewoon zijn plan uitvoeren. Ja. ja. En Bilian mag dat dan nog voor een, een vierde keer proberen. En dat doet hij weer met ontsloten ogen, staat er in vers 16. En dan krijgen we de tekst waar ik eigenlijk naartoe wil. Ja. Een, een, een ster. Er zal een ster uit Jacob voortkomen en een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Edom zal, zal bezit zijn en Seer zal bezit van zijn vijanden zijn. Maar Israël zal kracht uitoefenen. Uit Jacob zal hij heersen. Wie ontkomt uit de stad zal hij ombrengen. En het gaat mij natuurlijk om die profetie. Er zal een ster uit Jacob uh, voortkomen. Ja. Uh, dit is een hele belangrijke tekst, ook in de Joodse geschiedenis. Want vanaf het begin af aan is hier al gezegd van uh, er zal een ster opkomen uit Jacob. Men gelooft dus een niet-Israëliet die deze profetie heeft uitgesproken. De ja, Ster van Bethlehem. Uh, vind ik al heel mooi. Je kunt het uitleggen als de ster van Bethlehem. Ja. Er zijn uh, twee andere mogelijkheden. Eentje is dat, uh, dat je eigenlijk zou moeten denken aan de ster van David. Mm. De Magen David, zoals ze dat in het Hebreeuws noemen. Ja. Die we ook op onze prachtige Menorah zien. Ja. De ster, die ster zal oprijzen uit Jacob. Dus dit is eigenlijk ook een profetie die dubbel is. Mm. Uh, aan de ene kant wordt gezegd van die ster gaat over David. Er zal een ster, een, een David zal op, voortkomen uit uh, Jacob. Ja. Hij is natuurlijk van de stam Juda. En hij zal ook uh, Moab verbrijzelen en hij zal ook Edom in zijn bezit krijgen. En dat is ook gebeurd. Ja. David heeft dat allemaal veroverd. Maar ik geloof ook dat het gaat om de Messias. <coughs> Nog even Moab en uh, Edom, waar staat het uh, tegenwoordig voor? Ja, je zou eigenlijk gewoon Jordanië kunnen zeggen. Misschien een stukje Syrië, Irak. Mm -hmm. Die hoek. Het ja, is eigenlijk waar nu de dreigingen zitten. Arabische volk. Ja, aan die kant. Mm. Ja, en de, uh, David heeft daarover geheerst. Dus het koninkrijk van David en Salomo heeft ook bijna de, de contouren gekregen van de oorspronkelijke profetie die is uitgesproken. Dat ze dan de uifraat zouden regeren is nog steeds niet gebeurd ja. maar ik geloof dat de messias dat gaat doen ja ja ja en ja. hier staat ook een scepter uh, uit israël zal opkomen um, in de griekse vertaling van deze tekst staat er zal een man uit israël opkomen en dat is natuurlijk niemand anders dan de messias ja nou ja, man en de scepter horen natuurlijk bij elkaar. Nou ja, precies die profetie uit genesis 49 die over hmm. Juda werd uitgesproken. Ja. Dat die scepter niet bij zijn voeten zal wijken. Nou, dat, dat, is, dat bevestigt ook hier weer Bilian dat ja, dat ja. zal gebeuren. Ja. ja, heel bijzonder. En um, uit Jacob zal hij dus heersen. Dat vind ik ook wel bijzonder in vers 19. Die Messias zal uit Jacob heersen. Oftewel, hij zal uit Israël heersen. Ja. Dat is eigenlijk ook al een vroege profetie van een komende koninklijke Messias. Ja, hoe bijzonder is het dan dat na 2000 jaar geen Israël er in 1948 weer een ja. Israël ontstond. <laughs> ja, we gaan het want daar want nog Dat over? heb je dan nodig om dat te kunnen, uh, te kunnen bewerkstelligen. Ja. Dat die, die, die profetie uitkomt. Daar heb je eerst een land nodig. Je hebt, je hebt zeker land nodig en uh, we hebben gezien dat, uh, dat Israël daar in 1948 kwam ja. en we zien het alleen maar succesvol zijn. Ja. Ik, uh, kijk. Ja, de aanvallen zijn nog steeds niet van de lucht, Nee, niet geweest ook. Nou ja, in Europa ook niet, dus, nee. uh, ja. maar de, de dreiging is er nog steeds ja. en de dreiging van de volken is er nog steeds en dat, misschien neemt dat ook nog wel toe. Van de maar uiteindelijk ja. zal uh, wat hier staat, wat Biliam zegt, uit Jacob zal hij heersen. God ja. volvoert zijn plan. Ja. En als de mens daar niet wil schikken, dan gaat de mens ten onder. Er staat hier ook, wie ontkomt uit de stad zal hij ombrengen. Ja. Dat betekent, wie zich niet aansluit bij Israël, die zal hij ombrengen. Ja. En de profeten zijn daar helder over. Ook Jesaja 60 bijvoorbeeld, die zegt, als wij Israël niet ons vermogen geven dan zullen wij omgebracht worden. Als wij niet volgen, zullen wij omgebracht worden. En dat vind ik wel een ernstige boodschap, want het heeft ook politieke lading. Waar staan we eigenlijk als Nederland, als Europa? Ja, ja politici zouden de Bijbel moeten lezen. Nou, zou ik maar doen. Eigenlijk. <laughs> nou ja, kijk, je kunt zeggen dat God niet bestaat en dat de Bijbel een verzonnen boek is, ja. maar kijk gewoon naar de geschiedenis. God houdt zich aan zijn woord en hij voert exact uit wat hij, wat hij altijd heeft gezegd. Ja. Hij, hij uh, slaapt niet, hij sluimert niet over zijn volk, hij, hij blijft alert. Ja. Ook, ook vandaag. En ik keek van de week nog een filmpje uh, over YouTube, op YouTube over uh, uh, de tijd van uh, zeg maar 1917. Toen de Turken werden weggevoerd daar en de Engelsen daar de macht kregen. Ja, en... en toen waren daar de eerste Joden, die begonnen daar land te ontginnen. En toen kwamen ze daar kijken, Churchill onder andere, en die was verbaasd. Die zei, overal waar Arabieren zijn, daar gebeurt niks. En daar waar Israël komt, daar wordt. het. Ja, daar, daar dat is een land van doors en distels, ja. uh, wat ontgonnen is op het moment dat... Zeg maar, de eerste uh, joden daar weer terugkomen. Ja, maar het, uh, het kan alleen maar, uh, zeg, zei een rabbijn, Israël floreert alleen maar als land, ja. als Israëlieten, als joden daar zijn. Ja. Het, uh, het geeft respons daarop. Ja, ja, en, ja, ja, ja. en als de volken daar komen, geeft het geen respons. En dat heeft ook de geschiedenis bewezen. Ja, ja, je zou zeggen van, uh, het land herkent zijn volk. Exact. Ja. Ja. God heeft dat ja. land uitgekozen voor zijn volk. En dus, dus bij wijze van spreken, hij sluit het land als er anderen zijn. Maar als zijn volk daar woont, dan, ontgin, dan, dan komt het tot leven. Dan komt het tot leven. Ja. Ja. Maar ja. dan ook nog alleen maar als het volk gehoorzaam is aan Gods stem. Ja, ja daar kun je natuurlijk en da, daar kun je je nog wel een paar tekens bij stellen. <laughs> ja. Maar we weten ook dat er een keer een moment komt dat God ook beloofd heeft dat hij ja. dat allemaal in orde gaat maken. Ik geloof dat. Uh, Gods plan is dat Israël daar hoort. Ja. Hij gaat dat zegenen. Ja. En hij zegent ook elke stap richting hem. En als ik ja. kijk naar de Messiaanse beweging, die sinds, vooral sinds de jaren 80, maar ook sinds 1948 ja. daar floreert, ja. dan, uh, dan denk ik ja, er gaat nog een gro grote toekomst komen. Maar Mooi, ik wil... we moeten het uh, hier eigenlijk bij laten. De tijd zit erop. Dan moeten we de profeet later nog behandelen. Dan moeten we de profeet inderdaad, want we zijn ja. bij de sterren gebleven. Ja. Maar de profetie van de zeggen. volgende ja. aflevering. Ja, ja. Ja. Het, is, het blijft een hele interessante ontwikkeling. Ja. En uh, met jouw welnemen doen we dat uh, aan het begin van de volgende is goed, hoor. aflevering. Ja. ja, onze tijd zit erop. Uh, wat is het mooi om te horen dat, uh, dat het land zijn volk herkent. Dus als het volk op zijn plek is aangekomen, dan gaat God het zegenen en dan gaat ook het land meewerken. Wat een geweldig voorrecht is dat. En dan te weten dat als wij op onze bestemming zijn, dat God hetzelfde bij ons doet. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Ik ja. denk, waarom zegt God dat? Waarom moedigt God Jozua aan, wees sterk en moedig? Heeft Hij dat nodig? Is Hij blijkbaar zwak? Is Hij laf? Heeft Hij, heeft hij een aansporing nodig?